Ja, en ook uh, vanavond weer een uh, hele goede avond, lieve mensen. Mijn naam is Yvonne Hagen naar en, en ook weer uh, voor nu, hartelijk dank dat je, dat je ervoor gekozen hebt om, uh, om naar mijn uh, lezing, meditatie, te luisteren. Um, ja, um, ik ben die ik ben en vandaaruit wil ik dat wat ik ben met anderen delen. Al wat ik heb zonder iets vast te houden al wat ik ben wat dat ben ik zonder iets te verbergen en ja en en maak weer verbinding met het licht en laat alles even van je afglijden van vandaag misschien luister je wel uh, zodat je een oplossing kunt horen voor een uh, klein dingetje waar je mee zit. Dat zou kunnen. Ik zit ook wel eens uh, ergens mee. <laughs> en uh, nou, dan ga ik gewoon even binnen mezelf denken. En soms is het wel eens dat je een, een bladzij openslaat van een boek en hip, daar staat ineens het antwoord. En je bent ook eigenlijk klaar dan. Als je dat ook zou willen, dat kan gewoon. En dat kan dus ook gewoon met, met dit soort lezingen, hè, dat je ineens iets hoort wat je, wat je raakt. Dus ik zou je willen vragen, maak verbinding met dat licht, met het licht dat in jou zit. En ga met je gedachten naar buiten, met, eh, en breng dat naar het licht, een kaars misschien, of een lamp die je aan hebt. Of misschien is het buiten nog licht, of misschien kun je je ogen dicht doen en, en visualiseren op je netvlies zien, alsof je de zon voor je ziet. En voel die warmte van die zon op je huid. En haal die warmte van die zon, dat licht, dat goudgele licht, naar je eigen ziel toe. Naar je navelchakra, naar je zonnevlecht. En voel dat het, dat het licht groter en groter wordt. Voel die warmte. Ook al voel je het niet, het werkt toch. Je opent dat derde chakra. Je opent die zonnevlecht. En voel je daar maar lekker bij. En voel je blij. Misschien heb je wel van alles aan je hoofd. Nou, daar kun je toch niks mee Dat is toch eenmaal zo. Wat heb je? Heel simpelweg. Om te leren. Ieder mens dient die weg te gaan. Om te begrijpen wie ze zijn. Zo simpel is het nou. Dus krijgt niet alleen de makkelijke dingen op je bordje. Het hangt er vanaf hoe jij ernaar kijkt. Of het makkelijk is of niet makkelijk kunt binnen een seconde iets wat naar leek veranderen naar jouw eh, jou, eh, inzicht, naar jouw eh, waardebepaling, naar positiviteit, naar jouw waarneming in positiviteit. Dus verbind je rustig met dat licht buiten je, dat je op je eigen licht neergelegd hebt. En adem rustig in. Houd die adem even vast. En adem rustig uit. Misschien is het wel mogelijk voor je om, terwijl als je zo stil zit, je ziel te voelen. Wees je bewust. Van jouw ziel. Want dat wat je werkelijk bent. Kijk maar, dat kun je. Voel maar in jezelf. Voel die rust in jezelf. Dat is wat je bent. Wat je was en altijd zijn ze. Voel dat je ook bij die wijsheid, die inzichten van jezelf kunt komen. In praktische alle lezingen hoor je dat je op meerdere wijze kunt denken. Denken binnen in jezelf. Denken naar buiten toe. En het is al meer dan eens uitgelegd. En ik neem aan dat je inmiddels wel weet en voelt wat ermee bedoeld wordt uh, als je hoort dat er een denken buiten jouzelf is, dus dat je jezelf naar buiten brengt. Hè? Dat is dus een denken <coughs> dat je in jezelf laat gaan door bijvoorbeeld aan de buitenwereld, aan de buitenwereld te denken, hè. Aan een ander, vooral aan de ander waar je het even moeilijk mee hebt. Andere mensen bijvoorbeeld, rampen bijvoorbeeld, drama's, dingen om je heen waarop je invloed denkt te kunnen uitoefenen. Denken over je werk, je huishouden misschien wel, je boodschap, je eten, noem maar op, je kinderen. Maar nou, je weet nu wat ik bedoel met het denken buiten jezelf. En je voelt dat er nog een ander denken bedoeld wordt. En dat is het denken dat je naar binnen richt. Dat je ook binnen jezelf doet, maar dat je naar binnen richt. Net Zoals ik, wat ik je zo, zojuist zei, wat ik je vertelde, dat je een ziel hebt. En dat je dat van binnen in je lichaam kunt voelen. Gewoon die rust kunt voelen. Van je innerlijke zelf. Dat is naar binnen gericht denken. dan kun je dus vanuit dat denken, een meditatie op jezelf doen. En na te denken, wat je misschien in, in mijn vorige lezing, eh, vorige meditatie zou je het ook kunnen noemen, ervaren hebt. Na te denken over hoe je toch in jezelf kunt blijven, zonder dat je je eruit laat halen door anderen. Want je denkt, door, je denkt dat het door een ander komt. En jij maakt die beslissing, hè? Dus het denken dat je de ander kunt laten, zonder in het denken over te stappen, om over de ander na te denken. Dus het denken in jezelf, om bij je eigen zelf te komen. Bij het innerlijk dus. Bij je eigen herinnering te komen. Dat is het naar binnen gerichte denken. Dat is een denken nou, dat zoden aan de dijk zet van je wat aan kunt hebben in de toekomst en vooral in deze tijd. Het is een denken dat je ergens brengt. En dat ergens, nou, dat is dus dat wat je ziel is. Om in dat denken te komen van jouw ziel. Nou, daar gaan bijna al mijn lezingen over, om iedere keer vanuit een andere hoek je te laten zien hoe je daarin kunt komen, maar en vooral daarin kunt blijven. En dat is een denken in jezelf dat je, als je het begrepen hebt, en ik bedoel het leven, want het houdt dan ook meteen in dat je het leven begrijpt, dat je zorgeloos, als het ware, door het leven kunt gaan, want... Als je dat denken begrepen hebt en alles daarvan geaccepteerd hebt in je leven, maar wel met de duidelijkheid die daarbij behoort. Dan weet je ook ieder dingetje dat in jouw leven voorkomt, vanuit dat denken te behandelen. Dan zou je kunnen zeggen dat je geen karma meer hebt. Dat je overal goed mee om kunt gaan. Misschien niet meteen, misschien na een dagje. Misschien na een paar weekjes, maar uiteindelijk heb je het meteen begrepen en weet je ook te handelen vanuit dat gevoel. Zorgeloos zeg ik, maar zorgeloos omdat je weet, zeker weet, dat je zult krijgen wat jou toekomt. Dat je je daar nooit zorgen over hoeft te maken. Dat je bijvoorbeeld in het huis zult wonen dat jij op de oog hebt. Dat jij je huis, huis zult verkopen op het juiste moment, voor het juiste bedrag en dat er in jouw huis de juiste mensen komen wonen. Dat jij de baan zult krijgen die bij jou hoort en dat je zult verdienen dat wat bij jou hoort. En noem maar op. Dus een onverwoestbaar vertrouwen dat in dat diepe, naar binnen gerichte denken zit. Een vertrouwen dat je, of al binnen jezelf hebt meegekregen en dat je zelf verdiend hebt. Leven naar leven, naar leven, naar leven. Het begrijpen van het leven om geen angst te hebben voor het leven, voor de dingen die op je weg zouden kunnen komen, voor on onvoorziene omstandigheden. omstandigheden omdat je absoluut zeker weet dat jij door God in jou, of zo je wilt, door het universum bijgestaan wordt. Omdat je dat volslagen visualiseert. Of laat ik zeggen, niet per se geholpen wordt, maar dat je krijgt wat jou, jou toekomt. Dat je daar nooit zorgen overhoefd te maken. Geen twijfel, geen zorg, geen angst. Het is alleen vanuit die vrede. Nou, lijkt het je niet heerlijk? Dit is dus wat de mens Jezus ons vertelt. Wat Boeddha ons heeft geleerd. Nou, en zo zijn er nog wel een paar. Plato heeft het hierover. De weg van de hou heeft het hierover. Om daar uiteindelijk allemaal op te komen. De Amerikaanse Indianen, nou moet ik doorgaan. Dat zijn de aangename gevolgen van het begrijpen van het leven. Van de vrede in jezelf te voelen, de vrede, het, het, de liefde met een hoofdletter. Allemaal hoofdletters. Met andere woorden, het zijn. Zoals we dat nu noemen, het zijn in het Christusbewustzijn. Ja, geen twijfel, zei ik zo even al. Want twijfel komt uit je ego. Begrijp je dat? In die ziel is geen enkele twijfel. Ik hoor mensen wel zeggen, maar hoe weet je dat dan zo zeker? Nou, de arrogantie voorbij hoor, daar moet je ook over nagedacht hebben. Dat je het zeker weet, dat er geen twijfel meer is. Absolute weten. En geen angst, want ook de angst komt uit het ego. Dat is allemaal bemediteerd. Daar kun je heel lang over doen, levens en levens, maar het kan ook wat sneller. Vooral in deze tijd kan dat allemaal. Je hebt overal hulpbronnen die je daarbij helpen. Nou, ik heb ook hele lezingen gedaan over angst, als ik me goed herinner. Ik vond het altijd weer een plezier om dat ja, uit te spreken omdat ik zelf me nog zo vreselijk goed kan herinneren, dat ik ook zoveel angsten heb gehad en twijfel en verdriet. En dat wist ik destijds allemaal mooi te maskeren door een mooi masker op te zetten. En in die illusie van het leven te leven. En niemand had het in de gaten hoor. Dat hoeft toch ook niet? Je moet er zelf mee op kunnen gaan. En als ik het kan, kun jij het ook. Dus ik zei net, geen angst, want angst komt ook uit het ego. Geen zorgen. Want ook dat komt uit het ego. Je hoeft geen zorgen te hebben. Niet dat je niks moet doen. Natuurlijk, alles doe je met eigen verantwoording maar het volste vertrouwen hebben, het volste vertrouwen, waar geen twijfeltje in zit. Daar kun je over nadenken, daar kun je over mediteren. Ja, zei laatste iemand tegen me, maar dat is moeilijk. Ja, ik weet het. Maar als je er eenmaal bent, dan denk je, zo moeilijk was het toch niet dat ik dat zo lang heb laten liggen. Hoe is het mogelijk? Ik kijk om en het is helemaal niet moeilijk. Je hoeft het alleen maar te doen voor jezelf. Je kunt overal denken, toch? Je kunt overal denken. Je moet overal nadenken over jezelf, in jezelf. Je moet volste vertrouwen in de God, in de ziel die jij bent, want dat ben je je zult ontvangen en nooit tekort komen en altijd genoeg hebben. Je God binnen in jou, die ziel, wil jou alles geven. Je hoeft alleen maar je gedachten daarnaar te richten en te danken. Maar hoe vaak heb je dit niet van me kunnen voelen? Het is het hele geheim. Er is verder helemaal geen moeilijke toestanden. Het is zo simpel als wat. En misschien is het ook wel zo dat, wat je wel eens hoort. Dat je simpel moet zijn om deze eenvoud te kunnen begrijpen. En dat je misschien als je een zeer hoog intelligentiequotient hebt. Dat je heel slim bent. Dat je deze simpelheid niet kunt begrijpen. Het absolute vertrouwen dus. In de God. In de ziel die jij bent. Want dat ben je. Dat absolute vertrouwen. En dan de dankbaarheid hiervoor. Maakt dat je een totaal ander leven zult hebben dan de tijd daarvoor. Dus de tijd dat je het allemaal niet meer wist, dat je je druk maakte om van alles. Want als je in dat denken naar buiten zit... Weet dan dat je niet meer voor jezelf denkt. Het gaat altijd over anderen. En je voelt niet meer in jezelf wat en hoe je bent. Je maakt je misschien zorgen en je piekert wat af en je wilt alles zelf oplossen. Terwijl dat niet nodig is. En jij wilt het allemaal oplossen, dus het ego dat je nog hebt. Dus dat denken vanuit die stoffelijke zin dat naar buiten gericht is. Je aanbidt dus al het ongerust, het, het, het drama, het ego dus. Met andere woorden, je aanbidt dat... Wat buiten jezelf ligt. Die gedachten, die buiten jezelf ligt. Dat wat buiten je eigen diepe innerlijke denken ligt. Dat aanbid je. Met het altijd maar naar buiten gerichte denken. Wat je misschien al levens op levens doet, maakt je leven. Tot een zorgelijke toestand. Je kunt bidden wat je wilt, maar het blijft een dobberig leven. En waarom? Waarom? Omdat je niet vertrouwt op jezelf. In jezelf. En wat bedoel ik met dat jezelf? Dan bedoel ik mee dat wat jij werkelijk bent. Dat stukje God, die ziel. Je blijft het naar buiten jezelf neerleggen. En wat je buiten jezelf neergelegd hebt, aanbid je als het ware. Dat is waar je al je aandacht op richt. Op je tekorten, op je problemen, op je zorgen, op je angst. Het is alsof je dat aanbidt. Dat je niet meer anders kunt denken. Je blijft maar rondjes draaien, je blijft maar piekeren, je blijft maar geïrriteerd naar jezelf en naar anderen. Je zou alleen kunnen zeggen, heeft het geholpen? Nee dus. Met hoeveel levens moet je hier nog mee leven voordat je dat doorrekt. En sommige vluchten in, nou, laten we zeggen in alcohol, in, in gigantisch veel eten, drugs, roken, nou, misschien ook wel. Erg veel televisie kijken. Gamen. Hè? Nou ja, noem maar op wat er allemaal nog is. Allemaal dingen dus die je vasthouden. Waar je moeilijk van los kunt komen. Die jou in hun greep hebben en waar je geen eigen wil meer lijkt te hebben. Het heeft je vast en dat vind je. Allemaal helemaal oké, okay, lijkt het wel. Dit naar buiten gerichte denken, met alle gevolgen, dus ook nog het bijna niet verantwoordelijk voor je, voor jezelf zijn. Misschien wel voor je werk, want ja, daar word je voor betaald Anders weet je ook niet hoe je aan je geld moet komen. En anderen worden dan weer kwaad op jou, omdat je niet altijd doet wat zij jou gezegd hebben te doen. En je merkt tot je ontzetting dat je een persoon bent geworden. Nou ja, ik hoop er maar dat je het merkt. Want meestal geeft dit soort mensen de anderen de schuld van hun narrig zijn. En dan schreeuw je het uit, want je hebt altijd... Gelijk. En dat je je tijd verdoet en verdooft door je te veel af te glijden. Dit is allemaal niet erg. Want als dat bij jou hoort en dat wil je allemaal doen en allemaal in dit leven uitwerken, dan moet je dat ook vooral doen. Het is jouw beslissing met jouw verantwoordelijkheid. Maar het heeft jou in zijn greep en je bent daar een slaaf van of misschien wel aan het worden. En is dat wat je wilt? Hoe lang is het geleden dat je stil in je zat? Naar jezelf zat te denken. Dus met die gedachten naar binnen gericht. Misschien was de laatste keer wel toen je nog kind was. En misschien kun jij het je allemaal helemaal niet meer herinneren. Maar ergens zit toch een heimwee in je verborgen, naar een licht, dat er altijd is, waarvan je weet dat het er altijd is. En dan kun je je afvragen waar dat licht dan nu is. Nou, het is er nog altijd. Alleen, dat licht, dat beschermt zich voor jouw stoffelijke zelf. En heeft even een muurtje opgetrokken. Ja, inderdaad, om zichzelf te beschermen voor jouw stoffelijke ego denken. Toch, als je ook maar één seconde denkt aan het licht in jezelf, aan de God in jezelf. Of ook maar even dagdachtig laten gaan. Dat je meer bent dan alleen maar een wezenloos iemand die op de banken uitgezakt naar de tv zit te kijken en zich laat amuseren. Ook al is het sport en denk je dat dat dan anders is, dan is je ziel al blij. en zal die liefde naar jou uitstragen. Maar ja, natuurlijk is het weer aan jou, of je, het, of je het oppikt, of je ermee om kunt gaan, en of je naar jezelf luistert. Je weet het diep van binnen, want je bent dit al eeuwen en eeuwen vergeten, en je zit in een totale vorm van onwetendheid vast. Onwetendheid over wie jij bent. Over wat jij bent. Onwetendheid over de wijze van denken. over de verschillende vormen dus, het naar buiten gerichte en het naar binnen gerichte denken, en de onwetendheid, de onwetendheid over het stukje God dat jij zelf, dat jij zelf bent, Een onwetendheid die zich totaal niet meer realiseert, wie en wat in jouw binnenste is. Ben je daar schuldig aan? Nou nee hoor, je kunt daar rustig mee doorgaan. Op een gegeven moment zul je toch wakker worden. Dat weet het Goddelijke, dat weet het universum en dat wacht rustig af. Maar je bent onwetend al zo lang van die God die in jou huist, en die in jou het leven ervaart. Het leven, dat wat jij in werkelijkheid bent. En dat wat jij altijd was, bent een altijd zijn zult maar waaraan je zoveel levens aan voorbij bent gelopen. En waarom hoor je dit nu nog een keer weer helemaal? Wel nu, dit gegeven is zo onnoemelijk belangrijk, juist in deze tijd. Waarin zoveel mensen aan de poort staan van een geheel nieuw begrip over hun leven. En misschien voel je het ook iedere keer en ontglipt het je. En dan denk je, hoe was het nou ook weer, hoe zat het nou ook weer. Dan moet je weer terug met je hele gedachte. En dan heb je het weer druk en dan doe je het niet. Meer. Maar ga je mee, ga je mee daarin, ga je mee in die nieuwe tijd die eraan zit te komen ga je mee naar het nieuwe bewustzijn. naar een andere tijd. We zitten er al in. Ik kan eigenlijk niet eens zeggen wie er zit aan te komen. We zitten er al in. Of blijf je er tobberig, blijf je tobberig in, een, in een soort aanmechtig toestand hangen? En vind je toch dat jij altijd gelijk hebt? En dat eerst maar eens dit opgelost moet worden en dan dat. En als je rust hebt, nou dan denk je er nog wel eens een keer over. Dus nooit. Ja, en jouwste keus. Jij bepaalt hoe je ermee omgaat. Want dat neem je mee. Dat gevoel wat je nu hebt, neem je mee naar de astrale wereld. Als je je lichaam aflegt. Dus met andere woorden, hoe jij ermee omgegaan bent, hoe dat gevoel is in jezelf. Dat neem je mee. Als je straks wakker wordt, hier, en dat kan in dit leven hier op aarde, dat je echt wakker wordt. Maar dat kan ook in die astrale wereld. Dat is hetzelfde, dan besef je... Dat je jezelf meeneemt en niet dat je hoort dat je zoveel weet en dat je het allemaal geleerd hebt door dat je naar tv-programma's of wat dan ook luistert. Ik moet dat even verklaren. Ik zei net, als je straks wakker wordt in dit leven hier op aarde, maar dat kan ook in die astrale wereld, Zeg ik. Dat is hetzelfde. Als je in je ziel leeft, als je het stoffelijke. Leven, als je het denken van je stoffelijke leven op je ziel hebt gelegd, dan denk je hetzelfde als in die astrale wereld. Dan, dan is dat gordijn opgetrokken. Dat is hetzelfde. Het een is hetzelfde als het ander. Je, weet je, je krijgt geen klopje op je schouders dat je alles van voetballen af weet. Of je wordt niet geprezen dat je nooit nee kunt zeggen. Je wordt niet juichend ontvangen omdat jij alles voor anderen deed. Want waar bleef je voor jezelf? Waar kwam je voor jezelf op? Waar was je honderd procent eerlijk naar jezelf toe? en ik wil het niet vergoelijken maar een leugentje voor best wil, stelt in feite niks voor. Als je, niet, als je, je dient volslagen eerlijk naar je eigen zelf te kijken. Daar dient geen, geen, geen millimetertje onoprechtheid in te zetten. Waar bleef je voor jezelf? Waar kwam je dan voor jezelf op? Je neemt dus jezelf altijd mee. Je neemt het gevoel dat jij bent mee. Dat wat tot je innerlijke gedachten hoort. Dat wat jij denk, denkt in het innerlijk voor jezelf, dat is wat je meeneemt, dat is wat je bent hier op aarde. En als je overgaat in die astrale wereld, neem je dat mee. Maar als je er wat aan doet, dus, hier op deze aarde, dan kun je diezelfde ervaring ervaren van de astrale wereld eh, zonder die eh, nare gedachten die je hebt. Want dat is dan alleen liefde, net zoals er in de astrale wereld gedacht wordt. Vanuit de liefde, en niet vanuit de toppeligheid. Dat is jouw trilling. En in die trilling die bij jou hoort, kom je ook op die plaats die bij jou hoort, in die trilling die bij jou hoort in die astrale wereld. Want daar hoor je, daar is jouw huis dus. Je had een ander huis kunnen hebben, dus, als je op een andere wijze geleefd had, gedacht had, in een andere trilling, in een andere sfeer. Als, nou puntje, puntje, puntje, ja, simpelweg, als je in jouw leven hier op aarde de gedachte had om in jezelf te denken, om de dingen binnen in jezelf te verwerken, in plaats van je vingers naar anderen te richten. Net zoals je dat in de lezing van vorige week hebt kunnen horen en wat je nu net van me hebt kunnen horen. Dat jij bepaalt hoe je leeft. En dat je dat niet laat bepalen door anderen. Dan kun je natuurlijk wel ruzie maken met de anderen dat je dit niet wil. Maar dat is niet de weg. Dat is een dwalingweg. Je kunt wel duidelijk zijn. Dus ook nu, als je dit hoort. Jij bepaalt altijd zelf. in welke richting jij denkt. Daar komt jouw toekomst uit voort. Maar je kunt luisteren naar iets wat je niet wist. Want je was onwetend daarin. Maar nu zou je kunnen zeggen dat je niet meer onwetend bent. Het gevoel in jou, dat je het niet realiseert, dat je niet gescheiden bent van de God in jou, van je eigen ziel, is bepalend voor jou. Je bent daar niet gescheiden van. Je bent het. Deze gedachte is een, ja, misschien wel de grootste gedachte en misschien ben je daar wel bang van. Maar realiseer je dat je veel meer bent dan het stoffelijke lichaam. En het leven dat je nu op dit moment leeft. Je bent een ziel. En je hebt een lichaam. Die ziel was, is en zal altijd zijn. Je lichaam is tijdelijk en het is stoffelijk. En je lichaam zit te denken vanuit het stoffelijke denken. Je zou kunnen zeggen in het denken van het ego. Dat is in wezen de grootste onwaarheid in jouw stoffelijk leven op aarde. Jouw denken dat je bent in je stoffelijk denken. Denken dus vanuit je ego. Dit denken is het kwaad. Je grootste vijand van jouzelf. Het is zaak om dat denken op te nemen in je denken, in het denken binnen jezelf, in het denken vanuit je ziel. Dus met andere woorden, dat jij hierover nadenkt in het naar binnen gerichte denken. Het kan ook gelegd worden in je ziel. Het wordt daarin ook opgenomen en dat is goed zo. Want daardoor heb je begrepen dat je een ziel bent. En een lichaam hebt. Maar je hebt het grootste cadeau. Dat je kreeg toen je op aarde kwam. En dan met die gedachte. Het stoffelijk lichaam. Gegeven. Aan je ziel. Dat is de eenheid. Die plaatsvindt. Binnen. In jouzelf. Dat maakt je tot de rijkdom. Dat wat jij bent. Voel diep in jezelf dat deze woorden hun plaats vinden. En laat dat zaadje van je woorden Betekenis daarvan in jou in jou het kiep. Luister naar de God in jouzelf. Dat is wat jij bent, je bent die liefde, zonder dat Goddelijk licht ben je niets. Je kunt niet eens bestaan zonder dat licht. De stoffelijk lichaam kan denken wat het wil, maar het heeft geen enkel bestaansrecht als het zonder de ziel is. Je bent dan dood. De ziel is het allerbelangrijkste dat is dat stukje God, het licht. Dit is een waarheid die je binnen in jezelf kunt oproepen waar je over na kunt denken. Het maakt je vrij en het maakt dat je de dingen begrijpt en op een andere wijze met het leven omgaat dan tot je nu tot nu toe gedaan had. Je ziet wat vanuit jouw waarneming het leven is. Het Goede was al het Goede. Het kwade vormt zich om in het Goede. En jij bent daar meester van, van die gedachten. Jouw denken dus, het naar buiten gerichte denken, dat denken dat uit jouw ego komt, daarvan denk je dat dat het leven is. Maar het samenvoegen tot één, met de ziel die jij bent. Maar dat je het, het goddelijk zelf in jezelf voelt en laat leven in jezelf. Dan voel je dat God in jou woont en werkt en je leven uitwerkt. Die samenvoeging is één geheel. En misschien wil je hierover nadenken. Wil je hierover mediteren? Maar het is niet alleen het leven dat je vanuit dat gevoel van eenheid begrijpt. Maar ook dat wat wij mensen het sterven noemen, is dan voor jou, is dan het leven. Gewoon het leven, want er ligt. Er lag maar een dun gordijn, een mist als het ware, tussen dit leven en de astrale wereld. Je bent in staat om in die andere wereld te voelen. Je bent, je bent zelfs in staat om in die andere wereld te zijn, te ervaren. Je voelt al die anderen die overgegaan zijn voordat jij ging voordat jij gaat. Je aanvaardt, je ervaart hen en je voelt dat, je, dat ze behoorlijk druk bezig zijn om een leven daar gewoon voort te zetten. Waar dat is, wel nu, hier in het heden, in het nu, nu, op dit moment, hier en om jou heen. Want de liefde kent geen afstand en andere plekken. Als je, je gedachten daarop richt, dan zijn ze er ook, dan voel je ze ook. Maar je voelt natuurlijk wel dat je dat niet uit sensatie kunt doen. Want ook zij zijn bezig met hun leven en kunnen niet ieder ogenblik, omdat jij dat wilt, zomaar even uit hun werkzaamheden gehaald worden, voor jou genoegen. Ja, inderdaad, zonder lichaam, maar het hangt van de trilling af, van de sfeer af waarin ze zich bevinden en hoe ze daarover denken. Een ziel voelt zich een lichaam met de rompkleding, wellicht. Er is slechts een overgaande dood, is het einde niet, er is geen echte dood. Slechts het lichaam wordt afgedaan, uitgetrokken, het lichaam is dan ook niet meer nodig. Het lichaam was nodig om in dit leven, in deze illusie, de gebeurtenissen snel achter elkaar te laten plaatsvinden door de invloed van het denken vanuit het ego. Daardoor gingen alle gedachten van links naar rechts, kronkelde wat af en aan. Kronkelgedachten, warrige gedachten, zogenaamde rationele gedachten, maar wel gedachten die uit het stoffelijke lichaam kwamen, met het leven hier op aarde. Bij de overgang blijft het denken van dat gevoel, dus het innerlijke denken. Maar we kunnen die toestand ook bereiken als we het stoffelijke op het gevoel leggen en de eenwording bereiken, ervaren, vieren. Dan is er geen geheim meer van het afleggen van het stoffelijke lichaam. We zijn in staat om die scheidslijn te doorbreken. En te zien dat er geen dood is, maar een doorgaan van het leven is. Dus met andere woorden, dat wat je meekreeg met je geboorte. Het stoffelijk denken in het ego. De geest, zeggen sommigen. Dat dat overgaat naar de zin. Als dit met je gebeurt dan zul je dit Christus bewustzijn ervaren. En ja, de scheidslijn, die mist, is er dan niet meer. Ligt dit voor ons allen in het verschiet? Jawel, het is er al. Maar zien mensen deze grootheid van het al, van het hele al, van het universum, van het goddelijke in zichzelf? Mensen zijn tot zo onnoemelijk veel in staat. Maar beperken zich, noemloos in dit leven hier op aarde. We kunnen slechts zeggen: Wat goed dat we in deze eindtijd leven. Want we mogen deelgenoot zijn van anderen. een andere, een hoog bewustzijn, een andere trilling. Want alles is trilling. Alles zal meegaan naar een volgend en voor velen een hoger bewustzijn. Een andere trilling. Ja, lieve mensen. Ook nu bedank ik jullie weer voor het luisteren hiernaar. Ik vond het prettig om dit met jullie te delen. Delen is echt delen, niet opleggen, niet leren. Het is mijn verantwoording om het zo goed mogelijk en zo duidelijk mogelijk te zeggen. Je mag er nog een keer naar luisteren als je dat wilt. Via... Um, in Nigro Solstation via mijn website ikrijk en dan kom je op design.nl waar al mijn lezingen zijn opgeslagen en ook de gesprekken die eens in de maand plaatsvinden. En natuurlijk mag je me altijd mailen. ik zal er echt op toezien dat iedereen zo snel mogelijk antwoord krijgt. en Misschien is jouw vraag, um, ja, misschien is dat iets voor een volgende lezing. Ik heb nu ook nog wat liggen en dan denk ik, nou dat, dat kan ik nog wel eens uh, ja, gebruiken wil ik niet zeggen. Want het is allemaal al een keer gezegd, maar het is weer in een andere, uh, andere volgorde, een andere wijze gezegd. En dat is ook goed. Nou, ik heb nog wel een paar minuten, maar ik denk toch dat ik klaar ben voor deze, voor deze lezing. Nogmaals, heel erg bedankt dat je hebt willen luisteren hiernaar. Ik hoop dat je een heerlijke week zult hebben. Ik hoop dat je veel zult meemaken. Dan leer je veel. Kom je in de gelegenheid om veel te leren. Dat is beter dan wanneer je een leven hebt waar je. Nou, ik wil niet zeggen dat het een beter is dan het ander. Want voor sommigen is dat heel plezierig om een rustig leven te hebben. Maar het lijkt mij heel erg fijn om veel mee te maken. Zodat je, zodat je heel snel eh, ja, zodat je heel snel tot een ander bewustzijn kunt komen. Nogmaals, voor de derde keer dan. Bedankt voor het luisteren. Heel graag tot de volgende keer. Dag!